Dit is Jeroen Jeff bij het NOS In Afghanistan zijn zes mannen opgehangen. Ze waren veroordeeld wegens ernstige misdaden tegen burgers. Officieel is niet bekendgemaakt wat ze hadden gedaan. Maar waarschijnlijk gaat het om de aanslag in Kabul van vorige maand. Daarbij werden 64 mensen gedood. Honderden mensen raakten gewond. De aanslag werd gepleegd door de Taliban. En was gericht op een dienst die verantwoordelijk is voor het beveiligen van ministers. Het was een van de zwaarste aanslagen in Afghanistan in 15 jaar tijd. De Belgische regering komt binnen 24 uur bijeen om te praten over de toestand in de gevangenissen. Dat zegt minister Geens van Justitie tegen de VRT, naar aanleiding van de gevangenenopstand van gisteravond. 200 gedetineerden kwamen toen in een gevangenis van Merksplas in opstand tegen hun behandeling. Ze eisen meer inspraak en vinden dat de directie niet naar hen luistert. De boze gevangenen gooiden met stenen naar bewakers en stichten brand. In gevangenissen in Brussel en Wallonië staken cipiers te tegen de arbeidsomstandigheden. Het is niet bekend of er een verband is tussen de stakingen en de opstand in Merksplas. Europol gaat tientallen agenten in opvangcentra voor migranten inzetten. De Europese politiedienst wil zo potentiële terroristen op tijd onderscheppen en aanslagen in Europa voorkomen. De agenten worden vooral ingezet in Griekenland en Italië. Europol zegt tegen de krant El Pais dat die centra een risico vormen. Terroristen kunnen met de vluchtelingen meereizen naar Europa en zich tussen die mensen verbergen. De drie Spaanse journalisten die gisteren in Syrië werden vrijgelaten zijn weer terug in Spanje. De journalisten waren in juli naar de stad Aleppo gereisd voor een journalistiek onderzoeksproject, maar verdwenen kort daarop spoorloos.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 Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij een brugge 3 kilometer file. Richting Amsterdam, daar staat tussen Naarden en Muiden-Oost 7 kilometer na een ongeluk. Je hebt daar ongeveer 50 minuten vertraging, want er is één reis ook dicht. Daardoor staat het ook flink vast op de A6 Ledenstad richting Muiden. Voor het knooppunt knoopend Muidenberg 6 kilometer. Daar is de vertraging ook ruim een half uur. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Velendaal West en Maarsbergen, daar staat 3 kilometer. En op de A28 richting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 Met het zonnige weer van vandaag. Vamos a la playa. Je hoorde de single van Rigiera. Het is inmiddels zes over twee. Nou, wij gaan niet naar het strand, Albert-Jan. want wij zitten in de studio. Goedemiddag, Albert-Jan En goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, luisteraars. En kijkers, niet te vergeten. En Rob natuurlijk. Ja, wij zitten gewoon lekker binnen. Lekker cool. Ja, lekker cool hier. Ja, we hoeven niet ons. Niet, wij hoeven ons geen zorgen te maken of, dat we wel of niet ingesmeerd zijn. Nee, dat is waar. Dus dat <laughs> hebben we helemaal goed geregeld. Goed, luisteraars. Zandvoort op zondag.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 Vandaag in Zandvoort. En dat betekent lekker naar het strand toe gaan. En zoals al wat zei, niet vergeten de radio mee te nemen. Hè. ZFM. Met een hoofdletter Z. Van zon, zee, Zandvoort en zomerhit Met nu de source.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 De passant zag gistermiddag een zwarte compleet afgesloten auto... met daarin een hond al geruime tijd in de Brederoderstraat... in de brandende ston geparkeerd staan. De wandelaar bedacht zich geen moment en alarmeerde de politie. Op het moment dat de, de eh, dat ter plaatse kwam... maakte de hond een versufte indruk. De agenten bedachten zich geen moment en sloegen direct een raam in. De met spoed opgetrommelde dierenambulance... heeft zich vervolgens over de hond ontverpt... waarna hij is overgebracht naar het dierenasiel Zandvoort.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 Oh, when you're looking at like the sun Not a fool, not a fool, not a fool No, you're not fooling anyone Een inocente de hongerakke cupido, Jen pero no ayuda a En het secreto nante cosca, el secreto, camino por la capo, me siente enamorado. Me siente enamorado. What's Staan met die de Je vida domina, su vida domina. een heel eind weg hoor, helemaal naar Curaçao. Daar is dit de hit op dit moment. Michel en Amarado hoor je bij CFM Zandvoort op zondag. We volgen de MotoGP onder meer met de ontwikkelingen daar. Ja, Alton. enorme ontwikkelingen. Marquez, nee, die als tweede gestart was, die, die is op zijn giecheltje gevallen. Dus o, die is weg. Maar me, meer opmerkelijk is de, start van, de startplaats van Rossi. Die is op 7 begonnen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 Uh, met hun naam en uw telefoonnummer erop. Spreek een herkenbaar punt met uw kinderen af... voor als je elkaar kwijtraakt en zorg dat uw telefoon is opgeladen. Nou deze tip goed in de gaten. zodat het is. Hier ik weer bericht voor de komende dagen. Blijft het zo warm als we weer moeten werken? Uh. <lacht> <lacht> nou, we horen het zo dadelijk uh. om uh, even naar half drie. Maar eerst gaan we luisteren naar de gouden ouwe van de VoorTops.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 Heerlijk zonnig vandaag hier in Zalvoort. Deze moederdag 2016. En uh, ja, we gaan lekker de zonnige muziek voor je draaien. Hier is de blissing en wind en zeilen. Lange De Spaanse zon. Geen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 En. U kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen. En kijken hoe sterk die is. Bye, yeah. Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast. Oh, oh. Op C -F -M vanuit Zandvoort. En op je strandradios zijn we het ontvangen op 106.9 FM. En griet je van heerlijke zonnige muziek, waaronder deze van meetje laser. Like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 Aardhout Den Haag tegen SC Heerenveen ook 0-0. En uh, bij de wedstrijd FC 20 Vitesse is wel weer gescoord. Want daar staat het op dit moment 0-1. Dat wat betreft de eredivisie.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 Maar daar zijn we nog niet klaar mee, hè? want de wedstrijden no. houden uiteraard voor je in de gaten hoor. Bij de Eredivisie. Wees niet ongerust, wij volgen ze bij CFM Zonvoorts. En wat we ook doen is lekker muziek draaien. Hier is Kaigo, en here for you. We'll be by, and be time, Just and while the chasing doors, we'll be dancing in the dust, Come on,